Goedemorgen, het is drie minuten over vier en mijn dag gisteren, op zaterdag, begon met uh, een ontbijtje. Nou, daar heb ik niet echt een ding over, daar ga ik nog even over nadenken. En toen reed ik naar Zeeland en daar heb ik een hele leuke dag gehad in een, in een soort binnentuin in Zierikzee. En het was natuurlijk topweer en uh, toen hebben we daar lekker wijntjes gedronken ook. En uh, op een gegeven moment uh, moest er toch gegeten worden, dat wilden we gewoon graag ook. En die mensen, bij wie we waren, onze vrienden... die hadden dus een, een, een, een pizza-oven in de tuin staan. Zo'n hele ouderwetse pizza-oven. En Frank, is dit maar aan te staren van hoe is het mogelijk? Ja, ja dat kan allemaal daar. Ja. Dus die hadden een hele grote steen-oven in de tuin staan. Dus die hebben we aangestoken. Moesten we 2,5 uur wachten totdat die op temperatuur was. 400 graden. En toen uh, hebben we deeg gemaakt, uitgerold zelf pizzaatjes gemaakt. Vet, en toen met zo'n schep zo, met die schep en die pizza zo de tuin in wandelen. En zo die pizza flat zo die uh, oven in grond. En hoe smaakt het? Heerlijk! Yeah, het is echt fantastisch. Het en wat is... gooi je dan op die pizza? Maar. Want had, als je hem zelf mag maken, kan je hem dus zo gek maken als je wil. Ja, ik had lekker met olijfjes en gorizo en tomaten natuurlijk en kaas en een beetje paprika had ik erop mm. gedaan. En, uh, en nog een klein beetje uh, uh, niet aan maar mozzarella kaas. Oeh, lekker, nog voor, lekker de, voor de het romig. Voor, ja, precies, voor de finishing touch. Ja. En uh, uh, dus dat was mijn avondeten. En toen, ik zat er zo een beetje op te knagen. En ik dacht, nou, dit zou toch zomaar eens een keertje het, uh, het gerecht van de eeuw kunnen zijn. Gewoon ook een beetje buiten zitten. en ja, Lekker die pizza eten. Maar dat is het wel. Je had waarschijnlijk een lekker rood wijntje ernaast. Ja. En uh, het, inderdaad, het weer zat je mee. Het was ook een situatie. Stel dat je daar uh, patat met mayo had gegeten. Nee, ja, dat was anders geweest. Nee, nou ja, nee maar ja. zelfs dan had die patat ba met mayo je beter gesmaakt dan als je dat op je zolderkamertje in je eentje had. Uh, maar toch was dit wel... Ja, misschien hoor. Ja, dat wel, ja. Maar dit, was, dit, dit klopte gewoon. Ook omdat we, we zaten gewoon... Ik bedoel, de zon scheen volop en wij zaten lekker onder de bomen. Vrienden om je heen. Dat was echt heerlijk. heerlijk. Dus, het, dus, dus dit, ik zat zo te denken van... Nou, als ik een maat niet had gegeten... Zou deze pizza... Dus ik noem hem even de zelfgemaakte pizza in een steenoven, Zou toch wel mijn gerecht zijn van wat ik zou gaan eten... Als ik een maat niet heb gegeten. Dus gezien de ramadan, wat je net zei. Ja, als je ja. dan weer... En dat is de vraag van deze ochtend. Wat zou je eten, mag ontbijt, lunch of avondeten zijn... als je dus een maand niet hebt gegeten? Wat zou je dan als eerste echt willen opeten? En we proberen een beetje het ultieme gerecht samen te stellen. Dus bij avondeten staat nu al mijn zelfgemaakte pizza. Schrijf je hem op? Vanuit de steden Ik schrijf hem hier even op in mijn computerschermpje. Maar die mag jij natuurlijk vervangen als jij een betere hebt. En jij hebt er vast ook al even. Ja, mag naartoe? ik het ontbijtje invullen? Ja, natuurlijk. Want ik ben echt een ontbijter. Ik heb ja? elke ochtend denk ik al vijf, zes boterhammen. Mooi oh, ja, joh. Ja. Ja, ja, dat vind ik heerlijk. Ja. En dan het liefst wit brood wit yeah. vers brood met een flinke laag boter en dan pure hagelslag. En dan een sterke bak koffie ernaast. Yeah. Is oh. dat niet met jou gezond? Oh, ja, dat maakt niet uit. <laughs> er, maar dat kan ik echt, niet, want dat zijn taartjes, die schuif je zo naar binnen. En het liefst wissel ik dan eigenlijk per boterham af. Yeah. Dus mijn eerste is dan met pure hagelslag, omdat ik dan met die koffie, chocolade smaak en koffie versterkt elkaar. En dan doe ik een tweede broodje met vlokken. Ja. Yeah. Uh, feestvlokken. <laughs> dat is dus eigenlijk die, hetzelfde als hagelslag. Dan? Nee, nee, want de pure hagelslag en feestvlokken, dus oh. het is wit en zwart door elkaar. En dan yeah. doe ik mijn derde weer hagelslag, vierde weer vlokken, vijfde dan hafelslag. En smeer je ze dan allemaal tegelijk of doe je het achter nee, elkaar? Nee, nee, nee, ik smeer ze dus. En ik vouw hem ook dubbel, ik snij hem nooit door de midden. Ik, ik vouw hem dubbel en dan zo... En dan in je hem van in één keer naar binnen Drie, drie happen. Drie happen heb je ja. ook. Echt waar? Ja. <laughs> en dan lekker die koffie ernaast. Ja, dat is, dat is, en daar kan je me dus ook s'nachts voor wakker maken. Ja, nou, echt... ik, weet, ik weet dat jij dit ook ontbeet toen, toen we samen op een boot zaten drie weken lang voor, ja. uh, voor de radio. En, en to toen heb je ook echt gewoon uh, volgens mij drie weken lang uh, hafelslag en vlokken gegeten. Heerlijk. Ja. Ik, ja. Vind, ik ben... Ik, ik vind het dus echt, echt heel lekker. Maar ben jij een beetje een eter? Want je hebt ook mensen die gewoon eten omdat het moet. Nee, ik ben echt een enorme eter. Ja? Ik kan ook echt gewoon altijd eten sowieso. Maar ik hou ook, ik ga ook vaak uit eten. Oh ja. Want ik, ik hou er gewoon van. En ik had laatst dus oesters gekocht zelf. Ja. Ik was naar de keuken... Naar de keuken, hoe heet dat? winkel. Ja. En dan heb ik een oestermes gekocht. Oh ja, ja dat heb je zo nodig, hè. Zo'n prikken die zo heel stevig is, maar toch ook scherp. Toen ben ik naar een vishandeltje bij mij in de buurt gegaan. en ja. toen. Uh, heb ik gewoon een doos oesters gekocht? 25 oesters voor 17,50. Oh. Dat is best goed, want in een restaurant ta je 52 stuk, ja. per stuk ervoor. Dus, en toen heb ik die heerlijk met mijn meisje een citroentje gekocht, peper. Ja. Hoef je niet eerst te koken of Niks. zo? Dat nou, uh, want... ja. oh, ja. oh, Lekker gewoon lekker. Ja, ik vind te zout. Ik vind oesters echt heel lekker. Nee, ja, doe mij wel mossels. Je moet een keer um, gestoomde oesters volgens mij. Ja? Dan zijn ze minder zout en dan zijn ze wat een beetje tussen kip en een mossel in. Ah, ja. Qua structuur. Ja, maar en dan stoom je ze dat ze een beetje gekookt zijn? Ja, ja ik weet niet. Ik heb het een keer in een restaurant gegeten, Dus ik, maar het kan vast zelf ook. Het water loopt mij in oh, de mond. Eten, jongen. Dat is echt een <laughs> gek onderwerp. Dat is het onderwerp. En ook als je terugkomt van uitgaan. Ja, zeker ja, Absoluut, en, ja. En, uh, hoe heet het ook weer? Een kapsalon. Een oh. nou ja, als mensen een kapsalon opzetten bij het lekkerste eten, dat kan echt niet. Maar goed, het, het zou kunnen. Ik bedoel, alles is mogelijk. 0800-1121, 0800-1121 is uh, de vraag, wat zou je eten als je uh, een maand niet hebt gegeten en gewoon een keer een lekker hapje wil hebben? We gaan naar Aad. Aad, goedemorgen. Hallo. Hé, hey, hoe is het? Je grote vrienden, dat dus is achter de duin. Hè? Ja, weet ik wel. en ben je een beetje aan het eten of, uh, of, uh, nee, ik weet... of ben je niet zo eten op dit moment? Nee, ik moet nog wat gaan eten, dadelijk een broodje haring en zo. Oh, nee. lekker! ja, Want jij ja. woont natuurlijk aan, uh, aan zee. Wonen. Ja, ja, ja. En een broodje makreel Och. met een beetje lekkere sambal erop. Oh, met sambal, ja? Ja, ja. Oké. Okay. Gefileerde gerookte makreel. Je ja, hebt ook gestoonde makreel. Ja. Maar ik heb altijd bij uh, de Lidl, uh, ik mag geen reclame maken, maar goed. Gefileerde gerookte makreel. Ja. En die kan je ook gepeperd kopen. Maar ik koop ze ongepeperd, want mijn praat de meestal erop. En dan doe ik er badkan. Ik heb vijf soorten, geloof ik al zes... ook duurnaamse... Hoe heet dat nou? Ja. Die badzang is zoeter en zacht. En dan kun je een hele kwak opgooien, man. En dan is ik. Ik zie jou helemaal smikkelen zo. Wat een pleur is weer, man. Wat vind je niet lekker, dit? Erop, man. Nee, Ik is heb te... godverdomme vandaag om de 10 minuten moeten rustig met mijn boodschappen uitpakken. Ik heb zes van die grote jumbo zakken, ja. die haal ik eens in de week in huis. Ja. Oh man, ik word er gek van. En, en als je naar nagaat dat ik vroeger gevaren heb. Ja. En dan was het 45 graden in de persische golf. <laughs> en die klootzakken, die moesten dan zo dikke matrozen aan boord werken. En, en, die, en, en die gasten, die lagen dus zes dat de vier, weet je wel, die lagen lekker matten in de schaduw. Ik ken er niet meer tegen man, ik word er gek van. Maar, maar, maar hoe, hoe kom je de dag dan door? Blijf je dan lekker binnen zitten met de ramen dicht en de gordijnen dicht? Ah, zo... Maar morgen ga ik de deur uit, want morgen speelt de eh, eerste klas hondbal sorry, bij, op Kijkduin. Ja. Ik speel tegen de, de, de, de leider die bovenaan zat en dat is Zwijndrecht. En daar ga ik naartoe en daar word ik feestelijk ontvangen door iedereen, <laughs> door het publiek en door de coaches en de spelers. En nou ja, ik had toch een, le een lekkere spannende partij kort uh, te zien, weet je. Ja. Ja, ja, ja, ja. En daarna lekker een rottie halen. Ja. En ja, jawel, heerlijk, maar voor 6,5 piek. 6,5 euro. Ja. En dan heb ik het weer een prima naar zien. Hé, hey, maar Ad, wat, wat, wat, wat moet ik nou opschrijven? Dan is het dan gestoomde makreel wat je, wat je zou eten als je Nee, nee, nee. Hebt gegeten, ik, nee ik, ik, ik, ja, ik heb me honderd dingen ontmoet. Maar waar ik ineens een eerste ingeving had. Ik heb vroeger ook in, in, de, in de landbouw gewerkt. En uh, wat ik dan. Uh, uh, mijn eerste ingeving was, ik zou wel eens een keer biest willen eten weer. Biest? Weet, weet je wel wat biest is? Nee. Als stukken weet je er <laughs> Handen man. Ja, sorry. Biest is de eerste melk die je gekalfde koel geeft. Oh, ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Precies, ja. En die en, en mag niet gekookt worden. Griesd. Geweld. wat bedoel dat je? Geweld. Ja, dat wil Ja. En dan, dan mag het niet aan de kook worden. En je moet een beetje denken aan de, uh, de smaak. Van gele vaar. Ja, Dat is wel lekker dan? Ik ken, ik ken het wel, inderdaad. ja. Oh ja, ja dat is wel lekker, inderdaad. Ja, dat ja. ja, denk ik. Maar hoe kom je daar oh, nou bij, joh? Is, dat, dat, dat, dat, had je dat vroeger vaak? Ja, toen ik bij die boeren werkte, wel. Ja, oké. Okay. Ik heb het op de mama's koken gezeten, ja. in Leidy. ja van ja. de oude vest en nee, ik heb verschillende veehaarders. Eh, ik zal je vertellen, op de, de, de laatste heb ik nog steeds contact mee met, met, met, een, met een van de jongste zoontjes, die het bedrijf toen overgenomen heeft. En dan ben ik nog steeds welkom, ik, ik word er fors ontvangen. En en, uh, op uh, kerk, of kerk, of kerk ik er in wassen, nee. En dan schrijf je altijd even Dirk, een, een, een, een, bak, een bakje bier naar binnen. <laughs> nou ja, als dat wat is, dan, ik krijg alles van die mensen. Ik bedoel, ja. een biertje of een bolletje, ik, ik heb van alles gekregen en vlak naast je boerderij, met twee boerderijen. Daar is het ook het hondbevat, het stop bevat, En de voetbalvereniging was ernaar. Ja. Nou, en dan ging ik wel eens naar de wedstrijd. Met mijn collega gingen we daar eventjes langs. Om gedachten te zeggen. En er werd de flesje neergezet. Ah, ja. ik, ik, ik moest er rijden, maar mijn collega. die, die met de trein was. en die bracht dan naar het station toe. En die kreeg een, een aantal boortjes. Ja, Jij klinkt als een die stiep ineens, uh, had. ineens uh, de Eens Ineens denk je van, potverdorie. Die zit, die zit daar zijn hele leven lekker te eten en te drinken. En uh, die ging niet van. Waarom denk ik, beste tukker, dat ja. ik zo in Twente geweest ja, dat... Ik hou van het begonnen leven Ja, nou, nou ja, dat is waar. Maar ik, ik kom ook wel eens in Brabant en zo. En daar, en daar hebben ze het begonnense leven ook al uitgevonden hoor. En in Limburg? ja ook, In Limburg ook, ik kom ja. vroeger ook in Valkenburg. ja Toen ging mijn vriend op stap, weet je wel. Nou, dat was ook een uh, keer daar natuurlijk. En als je nou, uh, als je nou op stad bent geweest, ben je, ben je dan ook, denk je dan ook van: ik, wil, ik heb zin in een bakje biest of, uh, of, uh, of ga je dan toch liever voor, voor de lekkere vette hap? Nou, dan heb ik liever een broodje roos, of wat, en dan kom ik uit wel allemaal om, kom ik wel erom. om. een dichter maar of een eh, bami of nazi ben ik van wat. Joh, eh. ja. ik, ik ga van anders. Waar moet uit. eruit? <laughs> ik kan niet. Nee, ik kan niet zoet Ik ga nee. maar van hartige dingen. Ik ook, hoor. Ik heb ook Voestels, niet. Moet dus uh, wel ik wel. Uh, nou, noem maar op. Ik vind ook mensen die de hele dag alleen maar chocolade binnen zitten te werken. Dat denk ik altijd ja. Dat, uh, dat, uh, eten ze wat lekkers, denk ik dan. Nee, ik heb vroeger heb ik. Uh, in de vakantiewerk heb ik een missie gevreten aan een, een, een, een kon met slagroom die erover was. En daar heb ik de twee dagen ziekte geweest en heb ik fugie, toen kwam mijn ouders nog wonen toen jong was. Ja. En dan, na, nadien heb ik nooit meer gesnoept. Nee, nee, ik snap het. Daar dat, dat, dat heb je er geen zin <lacht> meer in. Ja ik, snap, ja, ik snap het helemaal. Ik ben ook van de hartigheid. Hé hey, Aad, ik heb, ik heb opgeschreven bij de lunch eventjes voor de zekerheid, want ik dacht van nou, daar dat, dat past die wel bij. Een bakje biest. Nou, dat kun je ook wel bij gebruiken. Ja toch? Is ja is heerlijk, man. Ja, heerlijk. heerlijk. Dankjewel Aad, ik spreek je later weer, hè. Oh ja, oh nee. Geniet bye van het weer een sterkte hè, morgen. Ja, ja, de ik Heel goed hoor. Bye bye. Hoi, hoi, hoi. Wat uh, eet jij als jij uh, een maand lang niet hebt geknaagd, niet gegeten, niet ge gesmikkeld van een lekker maaltijdje? Wat eet je dan? Dat wil ik weten. 0801121. Wat eet je als je een maand niet hebt gegeten? 0801121. Here comes the sun, doo -doo. Here comes the sun. I say it's alright. wakker net, om een uurtje of drie. dat had ik me wekker gezet. En ik dacht van, yes! Wakker worden! Nou, dat me, hoe vaak heb je dat nou? Maar omdat het gewoon zo lekker weer was. En toen ging ik met zonder jas naar buiten toe. Dat kon allemaal gewoon in mijn slippertjes en zo. Alsof, het gewoon, alsof, het, alsof we in de tropen wonen. Zo is het vandaag. Fantastisch weer. En uh, nou, daar, daar, moet je, daar moet je lekker bij eten. Dus ik heb vanmorgen heb ik al een, een soort... Uh, wij, hebben, wij eten dan een salade. Maar dan wel een hele lekkere. En dan zetten we het grilletje buiten. En dan hebben we van die lekkere runnenborsjes. Uh, uh, gooien we erop. En dan, uh, dan heb ik van het hele lekkere Franse brood nog gekocht bij de speciale bakker. Nou, dat wordt een feestmaaltijd, weet ik zeker. Maar goed, ik heb al wat gekozen. Ik uh, kies voor de zelfgemaakte pizza uit Steenhoven voor mijn lekkere maaltijd. Maar wat kies jij? Uh, 0801-121, 121 uh, We gaan naar uh, Ali. Ali, goeiemorgen. Hoi, hey, goedemorgen. Goedemorgen. Ben jij, Hoi. Uh, ben jij een moslim, Ali? Ja, klopt. Ja? Ja. Ja? Jij, dus jij viert het suikerfeest? Eh, uh, klopt, vandaag. <laughs> ja. Heb je, heb, ja. je, heb, je, heb je het al gevierd? Uh, nee, heel bescheiden. Oké. Okay. Ik, uh, ik, ik vind het niet echt uitbundig. Gewoon, ik blijf gewoon mezelf. En, uh, ja, en uh, gewoon morgenavond leuke dingen doen, dat is altijd. Ja. Maar ik, niet uh, iets speciaals met. Uh, ja, het is moeilijk, uh, privé, niet zo'n midden heb je. Want ja, kijk, dat uh, ligt gewoon nog gevoelig. Oké, okay. dus, uh, oké. Okay. Ik, ik, ik heb niet echt uh, behoefte aan. Uh, ik heb geen behoefte aan feesten. Ik, uh, maar ik voel het ook niet als een feest. Okay. Uh, ik, ik, ik, Mariotto van eten. Ja, ja, ja, precies. Want wat, wat stel, stel je, stel je hebt een man niet gegeten hè, en uh, uh, je mag we je mag eens een keertje lekker wat eten. Wat, wat zou je dan eten? Waar heb je dan echt zin in? Ja, zoals ik net al zei, een lekkere pizza. Uh, toen heb ik zelf met Italianen gewerkt en die weten hoe lekker een pizza kan zijn. Uh, yeah. vooral uit een steen over. Ja, en, en die werd bij ons in het restaurant. Veertien jaar terug toen werkte ik aan de, oude, aan de oude gracht in Utrecht. Ik hoor mezelf eigenlijk. Ja, we, uh, zitten, we zitten er aan het sleutelen, dat komt helemaal goed. Oké. Okay. Dus, nee, uh, wat ik had al eerder gebeld, namelijk over een ander bedrijf. een week geleden. Toen had je dat ook. Yeah. Maar in ieder geval, toen werkte ik met de Italianen. Heel leuke tijd gehad met hen. Mm -hmm. En uh, toen ver verkochten wij iets van 400 pizzas op een donderdagavond. Oei, oei, oei. Want dan had je natuurlijk ook avond in, in het centrum van uh, Utrecht. Ja. Yeah. En uh, je had heel veel die studenten. En die gaan natuurlijk winkelen of die gaan snel even pizza eten. Ja. Yeah. En kwamen bij ons. En, uh, en ik verkocht iets van 400 pizzas. Pff. Sommige pizzas die, uh, die werden eens een kind besteld. Nou ja, en, uh, en niet weggooien. Dus ik zei van geef me aan mijn. Ja, tuurlijk. liep ik, uh, en liep ik vanuit Utrecht. Liep ik altijd naar huis. Uh, wat ik had uh, dat ik het nog uitrijd is, ik ging ik altijd met een trein naar huis. Hè. Moest ik al door uh, uh, Utrecht trein op. Ja. En op. ja, en je weet wel, je bouwt toch een band met die uh, mensen die daar. Uh, ja, geen band of zo, maar ja, je zegt elke eigen dag, die ja. kunt die daar. Ja, die had je heel veel. En om het een beetje te vrienden te houden... Ja, niet dat ik echt uh, bang uh, was, maar ja, ik was ook nog jong. Dus dan gaf ik de pizza altijd aan hun. <laughs> ja, ja, ja, ja. Zonder weggooien. Ja. Uh, weet je, dan deed je toch iets goeds. Ja, maar uh, maar Maar is echt uh, heerlijk. Of kip, Gerolde Kip of zo. Maar ik wil, daar, ik wil daar nog iets op zeggen. Mag dat? Ja, zeker. Ja, natuurlijk. Ja, uh, kijk, waar ik mij zorgen maak. Ik ben, ik ben niet praktisch meer het moslim. Mm -hmm. Maar ik... Uh, ik ben ook niet deze maand naar de moskee geweest. En uh, ik, ik, ik, ik, ik weet elke dag over, begrijp je? Mm -hmm. het, ik vind het heel moeilijk om niet te gaan. En waarom? Sommige mensen gaan naar de moskee in deze, in deze maand. Het is goed, maar ik, ik, ik, heb, ik heb zoiets van... Als je naar de moskee gaat, of naar de kerk, of naar de synagoge... dan moet je dat gewoon altijd doen. Ja, ja. Spotten met geloof. Je wat? moet echt serieus met je geloof omgaan. Het klinkt een beetje als wat, wat, wat, wat veel christenen ook hebben... die dan eens in het zoveel tijd een keertje naar de, keertje naar de kerk toe gaan... Klopt. omdat het kerstmis is, of paas, of zo. Ja. En dan ineens en zitten zitten. Voor, voor mij is geloof heel belangrijk... En, en en ik wil pas, ik ben Marokkaan zeg maar. Mm -hmm. En uh, ik werk gewoon hier in Nederland en zo. En ik wil alleen. Ik ben nog niet getrouwd, maar ik wil gewoon heel graag trouwen en zo. Ja. Yeah. En ik ben ik ben, maar ik heb tegen me gezegd, ik wil een meisje uit Marokko. Ik wil gewoon een meisje gewoon hier die gewoon goed ging, terug, uh, ging is. is. Yeah. En, uh, en gaat werken. En dat is gewoon taalwerk. Want ik wil echt niet voor een meisje gaan werken, dat doe ik niet. Nee. nee. Gewoon en, ja, uh, alle, ik, allebei zelfstandig uh, Allebei werken, ja. maar, ik, maar wel graag een kindje. Want ja, ik denk wel aan een gezinnetje dat wel. Dus ja, en ik woon niet bijna vier jaar mezelf. En ja, het is. is uh, Laten we zo zeggen, het is, het is geen leven. Het nee. Hoe uh, nee. oud ben, uh, ben je? Ik ben 30, ja. ik ben bijna 31. Ja. En, ja tuurlijk, soms heb het over meiden over de vloer. Je gaat drinken, elke weekend, Maar dat schiet niet op. Nee. Maar Weet je, het is. Even over. Ik, ik, weet je, ik vind jullie ik vind programma goed. Gewoon dat jullie soms ontwerpen aankaarten. Mm -hmm. en, en, uh, maar soms denk ik ook van: jongens, jongens, daar zijn we het bezig. Ja. ja, maar ja, dat is ook het leven, natuurlijk, hè? Ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. En eh, eh, eh, we hebben tijd dat. We kunnen, we kunnen, we kunnen volgende week en over een maand, we kunnen over elke week kunnen jullie ontwerpen opmaken. Maar, eh, ook waar ik mij echt zorgen om maak, is voedselzekerheid. Als je ziek, en dan hebben we het hier over crisis. Hè? Nou, geloof mij, als je hier in de supermarkt bent en je kijkt om je heen. Yeah. En als je dan ziet wat mensen aan boodschappen yeah. uh, betalen. En, en jongen, ik denk zelf van, we hebben het echt dat het echt... Kijk, er is veel voedsel in de aarde. En dan gaan mensen, bepaalde ook nationalisten, gaan, gaan, dan, gaan dan zeggen, wij gaan niet meer naar het buitenland bepalen. Die en, en waar ik me echt zorg maak, is die ontwikkelingsaanwerking. Daar maak ik me echt zorg over. Yeah. Als je die beelden ziet, met de bijvoorbeeld in Syrië, eh, zeg maar die beelden wat jullie zien, of in, in Afrika. En, en, en wat ik graag zou willen... Eh, ook mijn oproep is nu aan, ook aan luisteraars op de radio. Ja, de gooi hem erin? Ja, ja, gooi hem er even in. Sorry? Ja? Ja, ik, ik, ik zou heel graag willen dat mensen zich niet laten uh, intimideren. Het Vind ik een mooie? Vind ik een mooie, Dat is, uh, ja. Ja, echt waar, ja. Echt waar, echt waar. Echt euh, euh, jij had toch Frank, toch? Ja. Had toch Frank? Nee, ik heet Luc, Frank? maar Frank zat hier Frank. voor. Ja, ja, Luc. Ja. Luc, Luc, Luc, aan jou, Luc en Frank, echt waar, zeg ik. ik, ik, ik, ik eh, ook mijn oproep is aan de burger van Nederland, laat je niet intimideren, gek maken. Want... Het politiek systeem waar we nu in leven, in deze tijdperk, die wordt gedomineerd door een aantal machtige mensen. Ali, ik ga je toch onderbreken, want we hebben het over eten deze nacht, maar je oproep is gedaan en mensen gaan ongetwijfeld nadenken. Dank je wel, hè? Eén moment, één moment. Gooi hem nog even in en dan ga ik verder. Klopt, ik wil alleen maar zeggen, blijf helpen, blijf helpen. En Mijn oproep aan de politiek blijft Je zou eigenlijk al het geld, al het geld wat je moet, al het geld wat wordt gestopt aan bijkomt, dat moet je op een gegeven moment gaan controleren. En gaan bewijzen dat het echt goed terechtgekomen is. En het geldt ook voor mensen die bij, zeg maar, het Rode Kruis. Ali, nu ga ik echt onderbreken. Want anders gaan we. Ja, moment. nee, nee, niks één moment. Anders gaan we te veel van het onderwerp af. We hebben het over eten, nou. Dankjewel. Ik zet Gegilde keer bij. Dankjewel Ali. Tot later. Hè. En bedankt voor je, voor je oproep, in ieder geval. Doei. Hm. Oké. Okay. Uh, we gaan naar. Uh, even kijken, nou, hier gaan we naartoe. We gaan naar Ad. Ad, goedemorgen. Goedemorgen. Hé, hey, goeiedag. We hebben het nog steeds over eten niet over de politiek, dus daar is het onderwerp. Ja, Ik wil een praktische opmerking maken. Ja. Uh, een maand eten, dat overleef je niet. <laughs> nee, dat is waar, ja. <laughs> Ja, nou, ik bedoelde eigenlijk inderdaad een, een maand niet echt lekker uitbundig gegeten, maar inderdaad. Oh ja. Ja, nou, dat moet je zeggen. Je hebt gelijk, een maand eten. Nou, zou je het niet overleven, een maand lang? Als je wel mag drinken? Nee, dat overleef je niet. Nee? Nee. Denk... nee. Nou, als je dus, als je, stel je hebt aardig wat reserves. Nou, nah, nee, dat overleef je niet. Je hebt gelijk, je hebt gelijk ook. Ja. Goed zo. <laughs> Goed zo, ja. Wat, wat, zou, ja. Je, wat zou jij, wat zou jij stel, stel je hebt een maand lang niet uitbundig gegeten, wat zou je dan eten? Spinazie? spinazie, Ja. Gewoon spinazie? Ja. Hm. Vind je dat niet een beetje uh, saai? Nou, met aardappels erbij en zo, dat lukt wel. Oké, okay, dus een, en, en wat voor spinazie dan? Gewoon verse spinazie? Nee, eh, uh, nee, eh, uh, Diepvries, à la crème? Ja. Spinazie à la crème. Is dat, uh, en is dat dan ook jouw lievelingsmaaltijd? Dus als, je denkt, als, ja. je, als je thuis ja. komt en ja. je denkt van, nou, ik heb zin in iets lekkers, dan eet ik uh, spinazie à la crème. Ja. Oké. Okay. Ja, ik zou, ik zou zelf, maar dat is heel persoonlijk, maar dat is altijd zo met eten natuurlijk. Ik zou zelf altijd gaan voor de verse waar, waar, waarom, uh, waarom voor de, voor de diepvries? Voor de verse spinazie. Dus uh, voor e... de verse spinazie. Ja, ja, ja. Waarom, waarom kies je voor ja, de diepvries van beter, jou? Ja, dat is beter. Ja, wel toch? Ja, dat dus zou ik lekker ja. vinden, inderdaad. Ja. Zou, zou, je, zou je een. Uh, zou je dat, dat, dat, dat doe je een aardappels bij en een stukje vlees. Gewoon heel traditioneel eigenlijk. Ja. Ja, ja. oké. Okay. Traditioneel. Ben jij ook een beetje van de buitenlandse gerechten en de... Ja, zeker, zeker, ja. Ja, de nasi en de bami, Ja, en zo voort. Ja, dat lukt ook wel. Ja. Nou, ik schrijf hem bij op. Ik zet hem bij het avondeten spinazie. En dan zet ik erbij plus aardappels. Ja. En ook nog speciale aardappels, of maakt het verder niet uit? Nee, maakt niet uit. Gewoon tuffels, oké. Staat genoteerd. Dank je wel, Hout. Ja. En uh, slaap, lekk slaap lekker zo meteen, hè? Yo. Sterkte ja. met eten, hoi. Uh, wat uh, zou jij eten als jij een... Uh, een, uh, een stel, ja, je, je hebt de maand wel gegeten, maar je hebt de maand niet uitbundig gegeten. Wat zou jij dan eten? Ja. Lekker pannenkoek. Pannenkoek? Ja. En gewoon een droge pannenkoek? Zwarma uh, pannenkoek. Uh, een uh, Italiaans ijsje. Italiaans ijsje? Ja. Sorry. Waarom? Dat het heel lekker is. En de afgelopen tijd tijdens de vakantie heb ik bijna elke dag zijn ijs gegeven. Um, geen idee, dan zou ik drinken eerst. <laughs> eerst drinken, waarom? Ja, daarom. Hm? Want je mag wel drinken, hè? Niet eten. Oké, okay, ik mag niet eten. En wat ik als eerste dan ga eten? Ja. Um... <laughs> Een appel. Ja? Ja. Waarom appel? <laughs> Waarom? Omdat dat gezond is. Ja? En dan is toch, uh, ja, weet ik niet. Een appel, ja. <laughs> een appel, ook. Okay. Wat zal jij eten? Dat is de vraag 0801121. 1121 Als je maand lang niet uitbundig hebt gegeten en misschien wel je allerlaatste maaltijd mag eten. Dat mag ook. 0800-1121. Dan gaan we naar Jasper. Goedemorgen Jasper. Ja man, luke. Hey, Jasper, gozer. Jeetje, <laughs> <laughs> oh, de... ja, maar waar heb je het over? Hoezo ja, vind je een leuk, is een leuk onderwerp? Zo'n een leuk onderwerp? Ja, we je man niet gegeten. Logisch dat mensen reageren, dat kan je niet overleven. <laughs> ja, dat was een soort slip of the tongue, was dat Jasper? Ja, maar ik weet wel hoe je, hoe je, hoe je, hoe je goedkoop kan leven. Ja, jij, bent, dat... ja, jij, jij, jij, jij bent, jij eet toch altijd kipvleugeltjes Nee, uh, uh, uh, bonen met spekreepjes. Uh, bonen met spekreepjes, is dat lekker? Ja, ik knip het, hè, dus. Hé? Eh? Hoe, bedoel, hoe doe je ja, dat? Ja, je kan het gewoon knippen dus. dus maar het, het, misschien is het tijdens de ramadan niet even leuk om varkensvlees te beginnen. Nee, Laten nee, nee, gewoon, dat, uh, is, dat is waar. We ja, we het even gezellig houden. Ja, ja. En wat, wat, wat zou je eten, als je, als je alles mag eten en alles kan eten en je hebt overal uh, de centen voor, wat zou je dan eten? Oh, je hebt overal de centen voor? Ja, we gaan all the way, hè hier. Oh, nou, dan uh, even kijken. Nou, dan gaan we dus wel even een hele vette rijstafel uh, bestellen. Ja? Oh, lekker zeg. Met heleboel van die schaaltjes dat je niet meer weet <lacht> en, en met zweet op je voorhoofd. Zo pittig, zo lekker. Oh! En dat je maar door blijft eten en dat je eigenlijk ja, ja. wel wil stoppen... maar dat je ook denkt van nou, weet je wat, ik doe nog één hap. Ja, nou, niet één hap. En maar dan, maar dan nog één. daarna dan denk je van, nou, dat, is, dat smaakt ook lekker met die kokos. <laughs> nee, ja. wat, wat wil, wil je mensen gek maken die, uh, je hebt nu, eigenlijk is het heel erg triest, hè? Want mensen in Afrika, laat ik nu even gewoon even de, de, de, de andere kant van de munt laten zien. Ja. Op dit moment zitten mensen in Somalië... Uh, ja. Die hebben niet zoveel te eten, bedoel je? Die hebben dus niet... En, en nu zit je elke luisteraar te verwennen van... Stel je voor, hè. Ja, ja, ja. ja dat, is waar, dat is waar. Maar ja, aan de andere kant, anders kun je... Je moet ook van het leven genieten, natuurlijk. Hè. En, uh... Ja, maar dat doen we ook. Ja. Maar, maar ik, ik, ik, ben heel, uh, ik ben heel op één lijn met de allochtonen... hier in deze buurt, mm -hmm. in de Amsterdam-West. Dus ik ja, zeg, uh, gelukkig suikerfeest en alles. En, ja. Uh, ja, ja, ja. ja. Wat, wat, ja maar, met, dan, maar, maar dan gaan ze dus op één moment gaan ze allemaal honing eten. En allemaal met allemaal... Uh, ja. ja, die hele zoete dingetjes. Ik vind ze wel lekker hoor, toch wel, stiekem. Ja, ja maar goed, zij doen het dus... Oh, oh Jasper, hou toch op, niet zij. <lacht> um, die mensen doen het dus elk jaar. Ja, ja. En dat vind je niet heel wel goed? Ik ben geen zoete kou, ik ben nee. een pittige, pittige, pittige Azeaat eigenlijk. <lacht> Jasper, jij bent geen pittige Aziat. Jij zou graag een pittige Aziat willen zijn, maar je bent het niet. Nee, want ik joh, mijn paspoort staat iets anders, ja. <lacht> Inderdaad. <lacht> nee, maar even, even serieus, ik wil, ik, ik wil het altijd even, even terug naar jou uh, ja. sturen. Want de luisteraars denken van, nou, je vraagt eens luisters. maar wat, wat, wat zou jij... Uh, ja, ik heb, dus, ik heb dus gezegd die, die, die zelfgemaakte pizza. Maar in da, daar zou inderdaad nog wel bij... Weet je wat ik lekker vind? Ja? Um, is uh, uh, balkenbrei. Ken je dat? Zeg het nog eens. Balkenbrei. Balkenbrei? Ja, ja. Uh, balkenbrei is, uh, is een soort uh, uh, uh, samenraapsel van... Uh, uh, ja, van, van, van, volgens mij is het varkensvlees. En dan van de lever en van de... Van, er zit veel orgaanvlees bij in. En dat, oh, uh, ik, Oké, ja, en, ja, en, en, orgaan dingetjes. Ja, orgaan dingetjes. En, wij, en, wij, en bij ons in Twente, toen ik daar uh, woonde, wij aten dat heel vaak vooral op zaterdagmiddag. En dat bak je dan een beetje op, dan snij je plakjes van en dat bak je op. En het is echt, uh, het is echt uh, nou, om, om een beetje in de stemming te blijven, het is echt uh, eten voor, uh, voor als je alles wil gebruiken van een dier, dan, uh, dan eet je balkenbrei. Tenminste, vroeger werd dat, uh, werd dat echt gebruikt door boeren volgens mij, die, die slachten dan hun, uh, hun, uh, hun vee. En die gingen dan het goede vlees verkopen en hielden dan het orgaanvlees open. En daar nou maakten ze dan balkenbrij van. Met heel veel kruiden er doorheen ook zitten erheen. Het uh, klinkt een beetje als het gerecht in Engeland. Uh... Uh, haggis. Ja, ja, correct. Ja, het, het, het, het, het, volgens mij lijkt het... Ik, ik heb nooit haggis gegeten, maar uh, het heeft er misschien wel iets van weg. Maar, maar balkenbrei is nog iets beschaafder, zeg maar. Iets minder uitbundig uh, orgaanvlees. <laughs> je bedoelt, je bedoelt uh, geen uh, nanus geen, geen of... Uh, nee, nee, geen ogen en dat soort dingen. En zo. Nee, nee dat, dat doen we niet aan. Nee, nee. Dus het is, maar het is echt... Als je, mocht je ooit een keertje een plakje hekkers kunnen krijgen... Of hekkers uh, balkenbrei kunnen krijgen... <laughs> ja, moet, je he? moet je het zeker doen, Jasper. Het is echt heerlijk. Het is echt, uh, ja, het is echt heel lekker. Well. Ja, er zijn ook van die worstjes, die, uh, van, die, van die Italiaanse worstjes... die zijn. Kijk je wel eens naar National Geographic of TLC met. Uh, uh, no reservations. Nee, ken ik niet. <laughs> nou, of naar andere kookprogramma's. Ja, yeah, 24 Kitchen uh, kijk ik wel eens naar whatever. de laatste tijd. Ja, ja, ja, kijk ik. Maar dan krijg je toch trek, hè? Ja. Daar zijn die programma's volgens mij ook voor gemaakt hoor, om, uh, om, om mensen zoveel mogelijk honger uh, te laten krijgen. Ja, maar daar ben je nu ook lekker mee bezig yes, hoor. Sorry, Ja, Ik zit gewoon echt, er is heel spommend kwijl door mijn hele huis heen weer. <laughs> Ik hoop dat je dat in huis hebt. Ik denk kunt verdomme, ik heb geen, uh, geen hekken in huis nu. <laughs> ja. dus hoe, moet ik, hoe, hoe moet ik dat nou, hoe moet ik er van een nacht door komen ja, dan? Ja, ja, ja, ja, ja. Je zit, gelukkig zit je in Amsterdam, dus je kunt als het goed is over een uurtje of twee uh, kun je even wat halen. Maar, hebben, hebben ze een hekkerslijn hier? Ja, weet ik niet. Misschien moet je even bellen met de, met, met de domino's om te vragen of je pizza uit je hekkers mag. Nee, maar echt even, even, even serieus. Maak mensen niet hongerig. Hè? Want denk, denk ook gewoon even aan Afrika. Goed punt. Ook over de... ik, ik, af en toe denk ik van, uh, ja, kom op. Ja, ik vind het een goed punt. Dankjewel, uh, Jasper. En uh, leuk dat je weer belde. En ik, uh, ik uh, hoop dat je een mooie dag hebt morgen. Nou, dat wordt zweten. Ja, dat wordt zeker zweten. Maar ja, uh, uh, beeld je in dat je een rijstafeltje naar binnen aan het werken bent. Oh, uh, ik heb er... die schaaltjes zelf voor me staan. <laughs> je zie je, je, je dat doe je het weer, hè? Sorry, ik doe het toch prochelijk, gaat het. Kan er niks hey, aan doen. Ik blijf nu. luisteren, joh. <laughs> Heel goed, dankjewel Bye -bye. Jasper, tot later. Hoi. Wat zou je eten als je uh, alles mag eten wat je wil en je mag iets lekkers uitkiezen? kiezen? 0801121. op Radio 1. Je luistert naar 4-7. En deze warme, warme nacht is misschien wel de warmste nacht van het jaar. En misschien hoorde ik uh, gisteren op het nieuws Rachid Finch vertellen... dat het misschien morgen wel in uh, uh, Limburg de warmste dag van de eeuw kan worden. BNN. BNN. BNN. 4-7. Luc Ikink. En als we echt uh, pechslash geluk hebben... dan wordt het misschien wel de warmste nacht, nacht van, van, van, van, van ooit van ooit gemeten. Ah, aan, of de warmste dag, 38.1, geloof ik. Zo, Pff, Dat is warm. Uh, we gaan naar uh, Rick. Rick, goeiemorgen. Goedemorgen. Goedendag. Goeiedag. Uh, we hebben het over wat je zou eten als je nou uh, een, uh, een periode lang niet uitbundig hebt kunnen eten. Dus niet, uh, niet echt even kunnen eten wat je, waar je zin in hebt. Of, of als je mag kiezen van, oké, okay, ik, ik heb nu zin in iets heel lekkers. Wat zou je dan eten? Ooit in die situatie uh, terechtgekomen? Nou, ik ben eigenlijk net terug van uh, drie weken ontwissingswerk. ja. En uh, daar heb ik dus drie weken alleen op droge reis geleefd. Waar was je? Indonesië okay. en Borneo. Ja. En uh, ik had me dus eigenlijk al twee weken. toen ik eigenlijk al maar een week reis. Het er helemaal genoeg van had. helemaal verheugd om me thuis helemaal kapot te vreten. <laughs> ja, natuurlijk. En dan kom je thuis. en dan lust je nergens. Hé? Hoezo niet? Nee, de honger, de honger is helemaal weg. Het is toch vreemd? Echt waar? Dus jij hebt, dus ik jij kan, hebt drie, ik weken, niks. drie weken lang alleen maar rijst gegeten en toen dacht je van ja. nou nu kom ik thuis en dan, uh, dan uh, schuif ik een kapsalonnetje naar binnen en dan, uh, dat lukte eigenlijk niet. Nou mijn moeder had heel uitgebreid gekookt. Ja. Want die was heel blij natuurlijk dat ik heel uit terug was. Ja. En die schotelde mij alles voor, maar uh, eigenlijk na nou, uh, drie of vier rappen uh, was ik klaar. Hoe kan dat dan? Had je, had je, was je er gewoon overheen gegroeid eigenlijk? Ja, ik heb, uh, ik heb een week niet natuurlijk kunnen eten. ja. Gewoon een week nadat je terugkwam, heb je eigenlijk niet fatsoenlijk kunnen eten? Nee. Ah. Want ik kan me ook voorstellen dat als je drie weken lang alleen maar rijst eet... dan wil je, ook, wil je juist graag wel een keer wat anders hebben. Ja, dat, dat dacht ik ook. Ja. <laughs> en ik hoef natuurlijk absoluut geen rijst. Nee. Alleen, doordat je drie weken blijkbaar zo minimaal eet... Mm -hmm is de, de eetlust op een gegeven moment weg. Ja, ja op zich is dat, want misschien pas je maag zich daar natuurlijk ook op aan, hè? Dat je, uh, ja, uh, ja je, je kunt ook misschien minder hebben of zo. Dat zie je toch ook wel eens bij die ja. dj's die in het glazen huis zitten van 3FM, die dan ook een week lang niet eten, die moeten eigenlijk helemaal aansterken als het ware. Dat ze, uh, ja. Uh, ja, die kunnen eigenlijk helemaal niet uitbundigd nee, ik, kan, kerst, me dat, ik kan me dat sinds nu helemaal goed voorstellen hoe dat zit. Ja, nee. Ja, precies. Nu, nu, nu heb je een beetje een idee van, oh ja, als, als ik dat zou moeten doen, dan weet ik ook wel dat ik een week niet kan eten eigenlijk. Ja, nou, het, het was in ieder geval een heel vreemd gevoel. En ik, ik hoorde het gesprek en ik denk, nou, hè, iemand die had net begonnen over de kinderen en de mensen in, uh, in Somalië. Ja. Ja, goed, kijk, ze, ze leven daar met een stuk minder, maar ze zijn er ook natuurlijk een stuk minder gewend. Ja, wat heb je daar gedaan eigenlijk in Indonesië? Wat voor ontwikkelingshulp? Uh, nou, ik organiseer uh, reizen voor studenten. Ja die wat daar naartoe gaan om eigenlijk op doorreis te gaan om daar op verschillende plaatsen ontwikkelingshulp te geven. Dus uh, scholen bouwen, uh, nou, noem maar op. Oké, okay. dus, uh, dus je hebt daar een beetje een leiding gegeven eigenlijk aan de studenten die daar uh, de dingen doen? Ja, okay. maar wel alles gewoon meegedaan. Dus, uh, dus ook niet eten en, uh, en ook uh, boven een hang zoals ze dat noemen. <laughs> en uh, Nee, precies hetzelfde. Wa was je voor het eerst daar? Ja. Was het een cultuurschok? Uh, voor mij niet, voor de kinderen wel. Oké, okay, want waarom voor jou niet? jij j, j, j, j, j was het, j, j had er een beetje op ingesteld of zo? Ik had er op ingesteld dat het, ja. uh, dat het ergste zou zijn. Ja, ja, ja, ja. Gek eigenlijk. Maar Ja, het dat... eten ja, ja, ja. Wel, uh, uh, of, of, of, of gek eigenlijk dat je, nou ja, had wat minder last van, maar, maar dat, maar dat uh, je, je, de, de kinderen die je begeleiden, dat die toch... Waren het echt kinderen of waren het studenten? Uh, tussen de 14 en 18. Oh ja, nee, dan is het eigenlijk wel logisch ook dat je dan een cultuurshock hebt natuurlijk. Dat is echt helemaal... Dat alle... mag ook. Dat ah, mag ook mee, doen mee natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Wel jong eigenlijk voor om dat te doen. Nou, om drie weken buiten van huis te zijn. Ja. Uh, aan de andere kant van de wereld. Zo, en zonder ouders. Gewoon uh, alleen maar onder jouw begeleiding. Ja. Goh, dat is zonder wel. Onder, ik was uh, samen met, uh, met vijf collega's. Mm -hmm. En we hadden 32 kinderen. Zo, dat is al wel een verantwoordelijkheid uh, die je dan draagt voor die, uh, voor die kids. Nou, ik moet ook zeggen dat ik heel blij als ze terug was <sus> ja. met 32 kinderen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Een pak van je hart dat alles goed is gegaan natuurlijk. En voor de ouders, hè. Ja. want Ze uh, vertrouwen mij wel uh, de kinderen toe. Ja, ja, en dan ook nog eens een keertje in een land waar je de taal niet spreekt... ...en uh, waar het allemaal wat ja. hectischer is misschien... ...en uh, waar het heftiger kan zijn. Poh. nou, Ja, dat uh, is wel goed je Ja. Dus, uh, maar goed, het moet altijd maar zo lopen, hè. En, uh, ja, goed, een tropisch regenbuitje en een west onder water staat. Dat zie je natuurlijk niet in een programma, nee Nee, nee, nee, daar had je last van, begrijp ik, van de, van ja, de, van de, van de, van de omstandigheden. onder andere. Onder andere. Ja, ja, ja, daar kun je geen rekening mee houden. Ja, je kunt er wel rekening nee. mee houden, maar ja, je kunt er niet echt goed voorbereiden natuurlijk. Dat heeft niet zoveel zin Nee, ja, goed, het gaat zoals het gaat, hè? Ja, ja, ja. Goh. Um, ik vind wel dat Ga je het nog een keertje doen, trouwens? Of, of was dit uh, eens maar nooit meer? Um, het is natuurlijk wel heel dankbaar werk dat we gedaan hebben. Mm -hmm. In totaal hebben we... Iets van uh, nou, 50.000 euro opgehaald. Zo. En dat, uh, in het verleden stuurde dat op. Maar uh, nu hebben we het dus echt zelf kunnen brengen. We hebben dus ook meteen gezien waar het geld naartoe gaat. Ja, dus dat is eigenlijk een beetje wat Ali ook al eerder zei. van, nou uh, Zorg ervoor dat het uh, allemaal goed terechtkomt. Nou, dat, is, dat heb jij ja, niet gedaan. Ja, nou goed. Wij hebben dus PC's gekocht voor scholen, bijvoorbeeld. Oh ja, ja, ja. En die zet je dan neer en je ziet daar meteen resultaat van. Ja, ja, je, je sluit ze aan, je zet de windows op en klaar. Uh, ze, inderdaad, ze kunnen het meteen Ja, en je ziet dat de kinderen meteen er iets op kunnen. Als je het geld opstuurt, is het maar de vraag waar het terecht komt, natuurlijk. Ja, nou, er blijft heel veel, heel, heel, heel veel hangen, altijd toch, geloof ik. Uh, ja, daarom, daarom. Ja. En, en wegens de corruptie daar, enzovoort, enzovoort. Ja. Maar uh, ja goed, dus het is heel, heel dankbaar werk, maar het waren wel. Hè? Het is een heel andere cultuur, het is een andere manier van leven en nog de verantwoordelijkheid over 32 kinderen. Ja, dat was ik, wel heel, heel erg pittig. Ik kan me voorstellen dat je denkt van nou, ik, ga, ik denk er nog even goed over na uh, voordat ik het weer ga doen. Het was een, een, een prachtige ervaring, maar uh, de volgende keer laat ik het denk ik nog niet meer over. <lacht> ja, nou ja, in ieder geval een goed verhaal. Ik hoop dat je weer een, uh, iets door je, door je keel kan krijgen uh, morgen vroeg bij het ontbijt, Rick. Nou, dat zal, dat zal wel lukken, hoor. heel ja, goed. <laughs> hey, dankjewel voor je verhalen, hè. Heel okay, Oké, okay, tot later. Bye. Doei, doei. Do de, de vraag is, uh, um, wat zou jij eten als jij uh, een hele lange periode, zoals Rick bijvoorbeeld drie weken lang alleen maar rijst hebt moeten eten? Wat zou je dan eten als je nou een hele, een hele lange periode uh, niet echt lekker hebt kunnen eten? We gaan naar uh, Kees. Heel even kijken of dit de Kees is. Kees, goedemorgen. Ja, ik ben in Limburg geweest. Ja, en, uh, nee, nee, nee, nee. Ik heb daar met de de nee, nee, nee, nee. kaas gezeten. <laughs> Het is echt de kees, wat een goed typetje nou, doe jij hebt. ja, uh, dat was uh, schitterend. <laughs> uh, ik heb er nee net gesproken, maar. Uh, ging gewoon over iets heel anders. Ja, maar en mijn ging... stem ook een beetje kwijt, toen ja. ik geen sigaren meer rook. Wat heb je gedaan? Oh, je rookt, omdat je geen sigaren meer rookt, ben je stem kwijt. Ja, maar gedaan. heb je dit jingle nou al gedraaid, Luc? Of hoe zit het? Ja, nou, uh... zal ik hem nog een keer? Ik doe hem nog een keer voor je. Daar is... eindelijk Daar is Kees! Zo, daar was ook Kees. Ja, ik heb gewoon echt geen idee, maar ik heb zo'n leuk feest gehad weer. Wat heb je gedaan? Ik nou? heb jou wel uh, eens uit Friesland gebeld, maar hier was het nou in Houdendijk. Dat is een dorpje naast. Ja. Nou, dan uh, zo'n mooie feest. En twee veel mensen en uh, lampjes. en... Oh de... ah, ja. Ja, dat Wat hebben we hier. was het? Het dorpsfeest was het? Ik op de fiets naartoe geweest. Ja. ja. Ik kan me herinneren dat je ja, vorig ja jaar ook op het dorpsfeest fiet, nee. was. Ineens. Wat zeg je? Volgens mij was je vorig jaar ook op het dorpsfeest, kan ik me ineens herinneren. Ja, ja. ja. ja ook Oudendijkje. Oudendijk. Ja, ja, ja. in Oudendijk. Ja. Maar het was leuk dus. Ja, was geweldig. Oké. Okay. En dan, uh, dan zie je zo'n meisje staan, als Roberta uh, Pagnini. Want die is bij 24 Kids, ja. want daar verdenk de, de jij ook van, nee, daar wel eens naar zitten kijken. Nou, ik zou je vertellen, Kees, en ik dat heb is dus... is een beetje een mollig meisje, ja? maar die is zo mooi. Ik heb dus sinds, een, sinds een, een, een week of drie heb ik digitale televisie, daarvoor keek ik gewoon aan en, uh, en ik ben helemaal uh, verslaafd geraakt aan 24 Kitchen. Ja, ik ben vooral verslaafd geraakt aan haar. <laughs> nee, ze, uh, ze is gewoon in Amsterdam opgegroeid. En dan hebben ze over Italië. Voor ja. mij bestaat hier geen woord voor Italiaans. Ja. <laughs> dat woord wil ik best wel over haar bedenken, weet je wel. En zij heet of Roberto stramme, Panini? Ja, jij bent getrouwd, ik niet. Hè? Nee, nee, ik kan dat doen, inderdaad. Ja. Nee, maar zoiets heet uh, ze. Ja, ik kan, kon het. Oh, ja. opzoeken, maar ik heb niet goed opgeschreven. Roberta Pagnier. Ja. Pagni Pag maar je weet wie ik bedoel, dat meisje met dat rode shirtje, en dan uh, gaat ze even, ja. dan zegt ze, ja, die tomaatjes kunnen we beter even oh, zo ja. uh, pak inkeepjes geschreven, dan proeven ze niet. Ja. Nou, uh, thuis zit ik gewoon helemaal te ontploffen, weet je wel. Omdat ik haar alleen al zie, maar eigenlijk niet kijk je dus je, Jij kijkt niet naar de tomaatje, maar je kijkt altijd naar Roberta. Ik kijk altijd naar haar. <laughs> en ik uh, denk dat ze gewoon getrouwd is, misschien ook al. Uh... Ja. Hij is een vrij jong denk ik maar. Uh... Ja, ze komt uit 1979 zie ik hier op, op, op haar website. <laughs> maar, geboren in Amsterdam, maar heeft Italiaans abortus. Maar ik heb even opgezocht. Uh... Ja, tuurlijk. Ja, ik dacht, even googlen. Dat, uh... Nee, maar ja, dat is mijn, mijn nieuwe sensatie, dat ja. ik gewoon snachts. Ja, en dan opnieuw gaat ze weer die tomaatjes allemaal inkepeltjes geven. Nou, ik vind het geweldig, <lacht> weet <je wel>, ja. <lacht> Daar kan je uren naar kijken naar het uh, ingekepte. Nou, dat, dat, zou, dat zou gewoon continu uh, op tv mogen zijn. Nee, Weet je, maar dat meisje, die heeft de energie. Ja. Ja, ja maar ik kan die tomaatjes zo lekker insnijden, dat, dat is echt prachtig. <laughs> ik vind dat bij, uh, ik weet niet precies hoe ze heet, maar uh, dat, is, dat is een andere... En Roberta. Ja, nee, ja, deze heet Roberta, maar je hebt ook nog een andere, een heel vrolijke dame in staat. En die maakt altijd in drie minuten, Oudere maakt het is heel dame. lekkers. Nee, wat je, nee, die oude is met die, die altijd een, een, een glas wijn naast Dat ja, Die is te technisch, ja, die is te technisch. Ook goed, weet je wel. Ja, maar dat vind ik te moeilijk. Ja. En, dan denk van, ik van, dan heb ik liever iemand die gewoon tomaatjes in tweeën snijdt. Dan, dan, dan, dan, dan kan je een beetje meer identificeren. Op een of andere manier. Dat kan, kan ik ook. Ik kan me met haar dus heel erg goed identificeren. Ja. Dat, dat gaat heel goed. Ja, Bianca Jans heet ze, zeg ik, waar, waar, die, die ik leuk vind. Dat is ja, die dan altijd... moet ik dat even terugzoeken. Ja, nou, hij moet ja, die is een beetje met kort haar en dus ja. heel kort stukjes. Ja, alle korte stukjes. Ja, altijd korte stukjes in dat. Die maakt dan altijd ja, in drie minuten lekker. En dan ja. is er een wat oudere dame en die doet allemaal. Uh... Ja, gewoon heel technisch, ja. maar ook heel knap, weet je wel. Want dan denk je, ja, ja altijd, maar kan wel die... gewoon een aardappel in de pan gooien, maar ja, dat schiet ook niet op. Nee, daar ja. wordt er nog geen schuimmoes van. Nee. <laughs> volgens mij ook wel een beetje koken lukt. Ik vind het wel leuk, dat... ja, ja. Ik vind het wel altijd veel werk hoor. Ik ga niet zoveel afwassen. Dus dan nee, houdt me mij altijd tegen. Ja, dat doet, dat doet je vrienden, je vrouw dan. <laughs> dan dus. Ja, dan moet ik wel aankomen. Nou, ik zweer het je, Kees, ik doe altijd de afwas. Mijn, nou, mijn maar doet ik, nooit ik kan achteren. daar zo wel genieten, want meestal ben ik naar uh, 13th uh, Street kijken naar die misdaadprogramma's met Dexter en zo, ja. maar dan, dan, dan, dan, dan ga ik weer even terug, want dan heb ik de lang gezien. Ja, en ja. Ja, dan, dan gaan we ineens koken, weet je wel. Ja, ja, ja. dan staat Roberto daar weer een uh, tomaatje in te kepen en dan... Uh... Ja, maar Roberto, ja, nou dan gaat het helemaal goed. Ja. Maar ja, voor mij heeft ze gewoon nog een gezin of weet ik wat, maar... Ja. Als het niet zo is, dan denk ik dat ik toch eens even in de auto stap en dat ik daar in die richting opruis, want uh, dat is wel geweldig. Ja, goed. en elke avond lekker eten, dat is ook wel prettig natuurlijk. Ja, nou ja, jij hoeft zelf niet te koken, dan ga je op de op de bank zitten en uh, Roberta die maakt het wel klaar. Ik denk wat. dat Roberta wel zegt van, uh, dat is allemaal leuk en aardig, Kees, maar jij keept, uh, de, jij keept vandaag de, daar, de tomaatjes in. Dat denk ik. Ja, want <lacht> nee, dat is zo handig. Dat <lacht> doe jij het is <lacht> Dat uh, scherpe mesje, want... Uh, <lacht> Nee, dat ziet er wel mooi uit, joh. ja. Ik zie het helemaal vol me. Ik snap je, het, ja. ik snap het. Nou, en, ja. Kees, dankjewel. je weer. Dag, Luke. Ik uh, vond het leuk om met je te kletsen en te maak ik nog wel. ja. Dat was wel lekker gek zo, Zeker, zeker. Ja. Hey, ik spreek je. Dag, dag. fijn event, Jou. De vraag is, uh, waar zou jij eten, als je een tijdje niet hebt gegeten? 0800 1121. Denk gelijk aan friet eigenlijk, dat is de standaard. Maar, ja. hoe komt het? Omdat dat lekker is en vet en ongezond. <laughs> of misschien juist wel iets gezonds. kan ook wel. Groente of zo. Ja. En dan nog specifieke groente. Spinazie. Ja. Met uh, gehaktbal. Ook wel lekker. Kreeft. Of pizza. En waarom? Omdat ik dat allebei heel erg lekker vind. En kreeft is ja, nogal duur, dus dat eet je niet zo vaak. Maar als je een maand niet gegeten hebt, dan mag je wel iets speciaals eten. En pizza vind ik altijd lekker. Lasagne. Lasagne? Ja. Waarom? Ja, het is lekker en het voet. Na nou, een het maand niet eten heb je denk ik best wel honger. Nou, dat denk ik ook wel, ja. Eens kijken of Erik ook een honger heeft. Erik, goedemorgen. Goedemorgen, Luc. Begin een beetje trek te krijgen. Wow. <laughs> de naar de telefoon hier al. Ja, dat is leuk hè, een keer om me over eten te... Ik heb een collega. Oh. Die ja, is dat? Ik ben, ik, ben, ik ben sowieso gek op eten. Ik ben een hobbykok en ik, ik, ik oh, maak weer ja. alles van alles blij te maken. Ja. Maar ik heb vorige week zondag ja. niet mee uitgenomen in een restaurantje in, uh, in Arnhem. Boven de Plaarelandse werk met een namen geperkt. Ja. We hadden ze daar versafebar oh. in de zee. Oh. Nou, je kreeg een overschouw vol. Ja. En met, met, met er zaten van die scheermesjes in, die had ik nog nooit vergeten. Oh ja, al van die uh, die je op strand vindt, uh, de gesproken. Ja sprake. precies die. Okay. En, dat, die, en, en er zaten kogeltjes in en mosseltjes en kreefjes en garnalen en weet ik wat allemaal. Er zat, er zat een, er een punt pizza bij die zelf gemaakt was daar in het restaurant. Ja. Nou, echt, je likt je vingers erbij af, weet je Ja, al. hoe smaken die, uh, die, uh, uh, die scheermesjes? Is dat lekker? Ja, het is, het is een beetje een beetje vleesig vlezig, vlezig, uh, uh, structuur, is het, maar Ik... het is heel zil. Oké, okay. een je beetje, proeft, beetje oesterachtig. Je echt de zee, weet je, je ja, ja. echt de zee. Oké. Okay. Huh. Nou, dat, dat, dat was echt genieten. Je zat er ook lekker in het zonnetje, vorige week zondag was het mooi weer. Ja. Niet zo, gelukkig niet zo warm als vandaag. Nee, nee iets koeler uh, iets inderdaad. Ja, dat was mooi. Ja, dat, dat klopt. Ja. Ik heb vorige week zondag, uh, uh, nou, dat hoort volgens mij niet echt bij de, de Fruit de Mer, maar wel, ik heb uh, uh, sardines gemaakt. Dus uh, zelf... Uh, Hetzelfde sardines uh, op de radio. Je hebt de, op... ze zelf opengesneden ook? En ja, zo, ja ik. zelf gewoon Niet, gemaakt. Ja. Ja, <laughs> dat ik was... op de radio Ja, ja. ja. daar geniet hij nog steeds van. Erna. En mijn handen ja. ruiken er ook nog steeds na trouwens. Maar uh, <laughs> dat is echt heerlijk. Ja. Dat is heel Ja, en, Ik vind het vis sowieso lekker. Maar ik denk toen zo'n schelp die schaaldieren, die, die die kun je koken, die kun je bakken. Maar... Het is zelf, dat vind ik ontzettend moeilijk om klaar te maken, om daar een goede smaak aan te krijgen. Ja, is het ook. En een ander iets, wat, wat ik zou eten als ik maatlang uh, dat niet zou eten, als het overnicht uh, schijnt, mm -hmm. dat is oma's draadjesvlees. Oma's draadjesvlees, gewoon van vroeger gewoon dat je, dat je, ja. dat je, lang, dat je even een minuut moet kouwen om het, uh, om het weg te krijgen. Nou, niet. Eigenlijk hoef je helemaal niet te kauwen. Want dus ik maak het geregeld zelf. Ja. Uh, ik, ik heb ook een kookboek, oma's kookboek heet dat. Mm -hmm. Nou, dan, dan, dan echt, het valt gewoon van je vork af. En oh, dat ik denk, en de ja. Draadjes krijg je dan echt aan. Dat is gewoon een heerlijke ouderwetse Hollandse even. Ja, ja, gewoon. Oh, dat is wel lekker, ja. Een beetje, beetje à la goulash-achtig. Uh... Juist. Ja, ja, ja, dus ja oh. echt gewoon echt oma's draadjes mee. Dat is ook zo ontzettend lekker. Nou, nu heb jij, uh, heb jij me allemaal aan het, het water tanden gekregen, Erik. Dat, uh, <laughs> maar het is niet echt weer voor vlees nu dat uh, de... nee nee het moet het even iets koeler zijn maar ja tegenwoordig met met het weer ook pas om tien uur elf uur s'avonds. avonds hoor. ja dat, uh, ja ik overdag wel een stukjes een beetje, weet je wel maar dan ja dus vanavond heb ik dan weer van die groene asperges gemaakt met oh, een lekker eromheen dan even aanbakken en dan bij. Ah, heerlijk. Ja, met dit weer worden we eigenlijk allemaal Spanjaarden en eten we allemaal rond een uurtje of uh, elf uh, beginnen we iets, iets lekkers klaar te maken, ja. Ja, precies, Het is nou ook beter uit te houden, dus vandaar ik nog wakker ben. Ja, ja, ja, dat is echt zo. Nou, we merken het ook, hoor. want er zijn heel veel mensen wakker. De, de, de telefoon staat rood gloeiend, maar mensen hebben gewoon geen zin om te slapen natuurlijk met dit weer. Het is veel te, nee, veel te warm. Joh, Hoi. Ik, uh, ik ga even kijken of ik uh, iets lekkers kan vinden hier. Dankjewel, Erik. Oké, okay, dankjewel. <laughs> hoi, hoi. Even kijken. Gaan we naar, uh, even naar Jenny. Jenny, goedemorgen Jenny? Hallo. Hallo, Jenny. Goeiedag. Hoi. Hoe is het? Oh, lekker. Ja, is het goed? Ja, hoor. Ben je een beetje van het weer aan het genieten? Nee. Nee? Het is, het is je te warm? Van mij mag het gaan <laughs> Maar jij, ja, Jenny, jij, bent toch, jij bent toch wel een beetje een zon aanbidder? Nee hoor. Nee, je houdt meer van, uh, van de Hollandse winters. Daarom ben ik hier naartoe gekomen. Ja, want je komt uit Suriname toch, geloof ik? Ja, ja. Dus ik ben daar gebleven. Maar jij, bent dus, jij komt dus uit Suriname, maar je houdt hebt dus liever uh, de, Hollandse, de Hollandse winter? Ja, ik <laughs> ga hier echt niet tegen. Ik ben de hele dag niet buiten geweest. <laughs> echt waar? Dat vind ik eigenlijk helemaal niet bij je passen, Jenny. Nee hoor, het is een... Uh... Het is wel goed zo, ik heb overal een ventilator staan. Ja, gewoon lekker, lekker koelen en, uh, en hopen dat het overgaat. Ja. En wat, wat zou je dan willen eten als het, als het, als het straks sneeuwt? Uh, lever. Lever? Ja. Echt gewoon, uh, gewoon traditionele lever. Ja. Oh, ja, ik. Gewoon een, een runderlever en dan pittig en, gebakken. Ja. En dan zo, misschien een, een paar sneetjes brood erbij. nou oh ja, lekker, lekker. En dan soppen en, en uh, wegwerken. Ja, ja. Oh, dat, dat, kan, dat kan wel lekker wezen. Wind, maar in de winter ja. is het varkenslever met appeltjes, hè? Varkenslever... Maar dat is, dat is toch... Dat, is, dat klinkt niet heel Surinaams, varkenslever met appeltjes. Als ik Suriname zou blijven eten, moest ik daar blijven. <laughs> ik Ik, ik je moet hier ook aanpassen. Ja, ik hoor wel dat jij echt uh, om meerdere redenen hier naartoe bent gekomen. En, uh, en, ja, er, en, vol en, en het volop niet. Ja, Slinger ben ik ook wel lekker, Rohardijs Slinger. Ja, oh ja. Goh, leven op z'n Hollands een beetje met appeltjes en, uh, en, uh, en een stukje brood ernaast. Nee, en leven met appeltjes en aardappelen hè. Oh, dan, aardappelen. Ja, ja, ja. Goh, lekker. En dan flink wat zuur. Ja. Ja, het klinkt heerlijk. Het is, uh, ik heb er nu nog niet zo zin in, moet ik eerlijk zeggen, zo met dit weer. Ja, je zat net over een, een balkenbrei te praten. Ja, dat is waar. Dat is, dat is pas winters inderdaad. Daar heb je gelijk in, Jenny. Dat is, dat is waar. Ja, dat, is echt, uh, dat kun je nu niet eens krijgen bij de slager bij ons om de hoek. Want uh, die zegt van, joh, kom in de winter maar terug. Dan ga je niet aan beginnen ja, op dit tijdstip. Ja, maar soms wel slagers, die het in, in de kast hebben hangen. Ja, ja wij, ik heb één slager hier. Ik woon nu in het Gooi. En uh, ja, niks anders. Dat kennen ze het niet. Dat nee. is afval. Ja, dan moet je, maar ik heb één slager gevonden die heeft het. En, uh, en ik zag toevallig dat ze het bij de, uh, de supermarkt, waar ik altijd kom, dat is dan zo'n zo'n zo zo beetje budget supermarkt. Hè? Een beetje bescheiden, letten natuurlijk, crisis. En die hebben het ook. Dus, uh, uh, maar Dat komt dan uit de verpakking. Dat is dan net iets minder lekker. Maar goed, ze hebben het er niet. Maar gevonden. je bent toch goed op internet. Kan je niet op internet zoeken naar balkenbrei? Ja, en dat dan bestellen. Ja. Via, via <laughs> ik, ik weet niet of dat kan. Dat is wel een goede tip. Dat is wel een goede. ga een keertje kijken. Misschien kan ik het wel gewoon bestellen, inderdaad. Maar leven, dan moet je echt proberen. Ja. Le ik ga het zeker... Ik, uh, op zich dat, dat lekker soppen in met brood... een beetje, beetje lekker, uh, lekker soppen. Nou, dat, uh, dat, uh, dat, dat, dat zie ja, ik al zitten. Uh, ik, ik, ga, ik ga geen reclame maken. Maar je hebt van die bouillonblokjes met een... Uh, even kijken, vijf letters... Ja, ja. Eén met een K en het eind op een R. Ja, ja, ik ken, ik ken ze. Ja? Als je die verkruimelt boven je, in, je. Je snijdt je lever aan stukken. Ja. En dus in een plastic zak. Ja. En dan verkruimel je dat blokje dus erop. Ja. Flink inmaseren. En dan boter in de pan. Die troep erbij gooien. En flink een uh, roer. En, uh, uh, om en om roeren. Ja. Het een, uh, ja, ja, ik, ik heb het liever gaar, ja. maar je hebt mensen die hebben het liever half een, uh, ja, je een, mid... dan een beetje rauw. Ja, ja, ja. En dan een uh, brood erbij, nou, een, uh, je likt echt je vingers ja, af. Ja, nu al een beetje Jenny. Poh, leerlijk, heerlijk. Dank je wel, hè, voor je, voor je, voor je goede ja, suggestie. Dankjewel. Ja, spreek je spreek ja, later, ja. hè. En sterkte, hè, met de hitte. Ja, dank. Ik hoop dat het overmorgen over is. <laughs> Ik hoop het ook voor je. Nog, okay. een, paar, nog, nog een paar weken. Gaat, het weer, gaat het weer vriezen. komt helemaal goed. <laughs> ja, hoi, hoi, hoi. hoi. hoi, hoi, hoi. <laughs> uh, we gaan naar uh, Jaap nog. Jaap, goedemorgen. Ja, dat ben ik. Hallo Jaap, goedendag. Dat is knap. U zijn geen grijntje. Twents accent. Nee, nee, nou... Want nou ik, uh, ik heb hier uh, op de aki gezeten. Ja, oh dus ja. Ik weet precies wat Twents is. Ja, ja, ik heb... Ik vind het heel knap, hoor. Ik heb het proberen weg te werken, dus ik heb uh, twee jaar nou, lang ik heel graag gedaan. is het goed gelukt. Nou, best uh, wel leuk. <laughs> Dankjewel. ja. ja, nou, ja oh, God, op zich is het ook mooi, hoor, een Twents accent. Dus, uh, ja, ik vind het heel aandoenlijk. Ja, ja het is een beetje, beetje, beetje... Ik vind het een beetje sexy. Ja een, beetje, en, ja, een beetje gezellig kneuterig. En ja, dan is je zo'n leuk ventje erbij. Nou, hupp thee. <laughs> ja, wat, wat, wat zou je willen eten? Wat zou je willen eten? Ja, pas je tij... Oh, dat is heb het. bij vanmiddag bij het gegeten. Ja. Op de restaurantjes Ja, Precies in de Heel leuk. Zit je dan met die overhangende bomen. Ja. En het is gewoon heerlijk. Een groen. Ja. Geen kunst van blokje of zo. Gewoon rolletjes. Net heerlijk. Oh, lekker. En uh, wist je al dat je het zou gaan bestellen toen je er naartoe ging, of uh, kwam het van de kaart af? Nou, niet? ik ben een tijd niet geweest, maar ik was er net het begin. Het is er enig. Het is zo leuk. Hmm. Maar je moet er uh, vijf, vijf uur zijn, want het is zo bezet. Ja, ja, ja je moet echt je moet, uh, van tevoren moet je boeken en, uh, en zo. Nee, nee, dat kan niet. Oh, je moet, je moet er naartoe gaan en hopen ja. dat er plek is? Ja. Oké. Okay. Lekker zeggen, hé. Hey. Ja, heerlijk. heerlijk. Ja, dan, dan word je gelukkig van zoiets. Ja, ik mag laatst geen witte laat wijn in drinken, maar met cola is het ook lekker. Ja, tuurlijk. Ja, dat is ook zo. Maar als het eten goed is, dan smaakt het altijd goed. Maakt het maakt eigenlijk niet uit wat je ernaast drinkt. Al, als is het een glasje water of een, uh, of een colaatje. Is en, ik, en, en ik eet van Cordaan. Ja. en daar hebben ze ook draadjes geweest, maar dat is ook nu lekker. Ja? Toch wel? Ja. Kan, ondanks, de, ondanks het feit dat Noodmaakte wetten, hè? Ja. Noodmaakte dingen. Ja, ik denk als ik het vlees. Dan, bij mij worden het vanzelf draadjes vlees met dit weer. Dus uh, al, al gooi ik het op een barbecue, dan, uh, dan, dan verpiet het het alsnog, denk ik dan met dit weer. Ja, nee. Dat moet, dat moet heel, heel zacht. Klinkt lekker, Lars. Eigenlijk op een petroliestelletje. Oh, ja. Eigenlijk? Ja, op de oude FC. Op ja. ja. van die boeren. Van die broer het op Zo dat, ja? ja. So we that, Jaap. Dankjewel voor het bel, hè? Ja. Hoi. Ja. Dag. Doei. We gaan naar het nieuws toe. En uh, straks naar het nieuws uh, mag jij je plaat aanvragen. We gaan even lekker een uurtje, uurtje muziek draaien. Dus als je nog suggesties hebt voor mooie muziek. Liedjes die je graag zou willen horen. Dan, uh, dan hoor ik het dolgraag van je. De telefoonnummer is 0800 -121. Je mag ook met mijn Twitter. Twitter.com slash Luke. Dus at Luke. Dat is mijn Twitteradres. Nou, wat zou je graag willen horen? Mooie plaat. Mooie muziek. Een beetje zomers. Heb ik zin in. 0800 -121. Nu is het nieuws. Christian Bonenbakker. And...